om een coalitie te vormen. Syriza wil niet samenwerken met partijen voor de bezuinigingsmaatregelen zijn. Het is niet duidelijk of het overleg over de vorming van een regering later wordt hervat. President Papoulias praat nu met de leiders van de kleinere partijen. Een week geleden kozen de Grieken een nieuw parlement en drie pogingen om tot een coalitie te komen zijn mislukt. In Moskou wordt voor de zevende dag op rij geprotesteerd tegen president Poetin. Zo'n 15.000 mensen maakten een wandeling door het centrum omdat ze het er niet mee eens zijn dat Poetin voor de derde keer president is geworden. Een aantal beroemde Russische acteurs, schrijvers en dichters nam het initiatief en onderweg sloten duizenden mensen zich bij de groep aan. De wandeling eindigde op een plein waar al een week lang tientallen demonstranten in tenten overnachten. Er was nauwelijks extra politie op de benen in Moskou en er werd niet ingegrepen. Trots op Nederland blijft bestaan en doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Op 9 juni kiezen de leden een nieuwe lijsttrekker. De partij die werd opgericht door Rita Verdonk heeft geen zetels in het parlement. Wel heeft Trots 40 raadsleden en twee wethouders. Oprichter en voormalig lijsttrekker Verdonk stapte oktober vorig jaar uit de politiek. De graafschap is gedegradeerd uit de eredivisie. In de nacompetitie werd het in Doetinchem 1-1 tegen Den Bosch. Het eerste duel eindigde in 0-0. Door het uitdoelpunt van Den Bosch gaat die club door naar de laatste ronde van de nacompetitie. De andere wedstrijden in de nacompetitie zijn later vandaag. Het weer, het is droog en zonnig. Vanmiddag vormen zich wel enkele stapelwolken. De temperatuur loopt van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen af en toe zon, maar ook wolkenvelden. En een temperatuur van 14 tot 18 graden. In de avond regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En op de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus wel rekening mee.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, zondag in Kennemerland. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother? do, do. 6.9 is Zonzee, Zandvoort en volle is C, C, F, N, S. Fast forward, nonstop, we have a beating. We'll Zeg de nieuw van Avicii, Silhouettes en ervoor Terence Darby, Dance Little Sister. 11 over 3 en van harte welkom uur 2 zondag in Kemland voor deze zondag 13 mei 2012. En bijna één op de 5 Nederlanders is al eens zijn of haar mobiele telefoon kwijtgeraakt. Althans, dat zegt uh, Vodafone Volgens het bedrijf zijn vooral jongeren tot 30 jaar Sloddervossen Want van hen raakt een derde het mobieltje kwijt Door diefstalverlies Vodafone roept uh, dan ook op, uh, op Om extra voorzorgmaatregelen te treffen Heer je dat bij jou? Uh, nee, niet Ik klopt even af Maar uh, ja, ik, ik let er wel goed op want dat die, uh, bijvoorbeeld als je je telefoon in een open zak doet en je loopt uh, midden door Amsterdam Bestaat er een grote kans dat die uit je zak wordt gegist ge ge ge door een bestel uh, Wat heet het ook alweer? Zakkenrollers Ja, ja. Nee, Ik ben uh, mijn telefoon eens keer gestolen Ja? Bij voetbal Dat is waar ook ja In de Ja ja ja, dus ja ja Zakken legen ze het erover ja. Telefoon, portemonnee Oh ja Ik heb alleen portemonnee terug Wel leeg Wel leeg Met wel al je passies nog ja, mijn pasjes en een condoom wat ik ingaan. Oh, oké, uh, oké. Okay, okay. Voor wat heb je die nodig dan? Ja, weet ik niet. Maar mijn nee. de de, geld was eruit, mijn buskaart was eruit. Oké. Okay. Mijn pasje en mijn... Ja, dat weet ik nog wel. Maar... Ja, uiteindelijk. Waar, aan, aan, aan wie liggen naast die kleedkamer. Maakt ook niet uit. We gaan verder volgende nieuwsbericht. <laughs> het Olympisch Park van de Olympische Spelen in Londen... ...komt het, komt het grootste McDonald's restaurant ter wereld. Het fastfoodpaleis dat zal bestaan twee verdiepingen... ...en plek bieden aan 1500... Gasten. Daarnaast openen er nog vier filialen. Door, gezondheid, de, door gezondheidsinstanties worden wel vraagtekens geplaatst... bij de nadrukkelijke aanwezigheid van de fastfoodketen op sportieve evenement. Wat een werknemer zou die dan hebben, hè? Als ja. je 1500 gasten... Hoe, uh, ...nou, dan heb je echt, echt heel veel vlees nodig en weet ik voor allemaal... Dan gaan we naar die koeien. Zonde, zonde, zonde. <laughs> Ja, maak je er heel erg druk om, op die nee, koeien? Ik nee, nee het zijn ja, er ik heb ook gewoon vlees. Hé, hey, maar als je baas bent van McDonald's... ...dan zou je voor mijn aardig aardig eentje hebben, denk ik. Ja sowieso, maar als je ziet hoeveel En elk land is er een McDonald's Ja maar als je hier kijkt, naar een, een... misschien in, in Niger niet Maar nou, misschien zelfs ook daar wel. Ik weet het niet eigenlijk Hoi? Maar uh, overal, dus uh, ja Ik weet het niet het Maar wist je dat het, dat het hier in Nederland heel anders is dan in, bijvoorbeeld in Frankrijk De McDonald's? Wat dan? Ze hebben een hele andere soort gerechten Oh ja ja ja, ja een McCroket zullen ze daar niet hebben nee. denk ik je mag trouwens nu een, een nieuwe burger ontwerp voor, uh, voor McDonald's. Ja. Dus de MAC Aldo kan je bijvoorbeeld maken de met Mac, uh, de MAC CFM. Lekker, een lekker pepertje erop, uh, een burger met mozzarella. Ik ga niet mijn geheim nu kwijt uh, <laughs> weggeven, anders gaat iedereen het doen en. Dan, uh, ik ga ik denk zo een eventje maken. Ik ga een CFM burger maken, denk ik. Hey, het duurt nog even, maar de landelijke intro van Sinterklaas is dit jaar in. Roermond. Op 17 november komt de pakjesboot 12 aangevaren over de Maas. En de Sint en zijn Pieten zullen aanleggen bij de Roerkade. Zoals gewoonlijk doet de NTR verslag van Intog in een extra lange aflevering van het Sinterklaasjournaal. Uh, het ah, is eerder dan je denkt hoor, Sinterklaas. Ja, ja, ja, ik wil het liever niet over hebben, want ik, <laughs> dan zitten we alweer in die koude, in die koude winterperiode. Ja, de dus zomer er komen. Dus, uh... ja. Donderdag begint hij pas, maar Spits blijkt nu alvast vooruit uh, naar de week van het Nederlands bier. Die is bedoeld om het Nederlands bier te promoten. De Haagse burgemeester Josias van Aartsen opende de week. Die duurt tot 20 mei. Is eigenlijk een tienda, uh, wat eigenlijk een tiendaagse is. In die periode zijn er 275 bieractiviteiten. Nou ja, ik, uh, ik trek er nog eentje open. Is dat een speciaal bier? Zo, so, is een heel mooi biertje. <laughs> dat is een speciaal biertje. Proost! En ehm. Um... Er is nu ook een stemwijzer Normaal is een stemwijzer voor uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen Maar die is er nu ook voor de publieke omroep En dan kijk je welke het best bij jou past Maar er is al meteen een gedoe over Vooral poont en wakken Nederland blijkt het uh, namelijk goed te doen Volgens de ontwikkelaar die ook kieswijzer bedacht Is er echt geen sprake van doorgestoken kaart Nou wij gaan even zo'n test maken Dat kan via omroepkiezer.nl Dus www.omroepkiezer.nl Uitslag hoor je zo meteen ja. Op zondag in Kemmerland met Quincy. Leuk liedje, zolang je winnen kan. Twee toestanden in de play-offs voor de Europa League, Eredivisie, Vitesse, NEC. Toestand is daar 0-0. En net hebben wij de omroepkiezer ingevuld, www.omroepkiezer.nl. Moet je een paar vragen beantwoorden en uh, uit die vragen wordt een uh, resultaat getoond. En, dan laat, uh, en uit die test blijkt waar jij het dichtstbij staat. Dus bij welke uh, um, uh, publieke omroep jij het dichtstbij staat. Nou, beginnen met jou. Jij hebt die test gemaakt en jij kwam uit? Op de NCRV. Op de NCRV. Ja. En wat vind je nou belangrijk als je tv kijkt? Nou, ik uh, kijk tv vooral voor, uh, voor me lekker te ontspannen en een beetje amusement. Ja. Ja, ja ik heb, um, bij mij is Poont eruit uh, uitgekomen. Poont is uh, de nieuwe omroep, uh, maakt onder andere Po-nieuws. Ik vind het namelijk belangrijk dat er wel een beetje wordt um, geprovoceerd... Wat Poon doet vind ik wel heel erg, vind ik wel heel erg leuk. Dus een beetje, een beetje die politica, een beetje plagen. Want dan blijft er een beetje verfrissing in. Ja. Het, moet beetje, het moet een beetje hip zijn, een beetje, een beetje provocerend. Waardoor je ook, ook de menselijke kant van de, de politica ziet. En uh, ja, voor de rest vind ik, kijk ik gewoon veel de wereld rijdt door bijvoorbeeld. Actualiteiten, uh, muziekprogramma's vind ik leuk. Uh, nou doet Poon dat niet, maar weer andere zenders wel. Waar zit jij het meest van af? zit uh, Het meeste af van, uh... van welke omroep? De VPRO. Die staat op 12 voor mij. Oh, oké. Okay. Even kijken. Bij mij is het de uh, TROS. Nou, de NOS staat bij mij trouwens op 13. Helemaal achter. Oh, oké. Okay. Uh, de NOS. Bij mij, uh, bij mij de TROS. Ja, dat is... Dat uh, uh, nou, je, je mijn top 3 eruit ziet? Nou? Op 3 staat de EO. <laughs> op 2 de KRO. En op 1 de NCRV. Je bent wel een beetje uh, katholiek. Wat is het, Christen? Uh, Ik denk het. Bij mij staat nee. op 3 de VARA. 2. Ja, pas helemaal bij mij. Max, 50 plus. <laughs> en, op, uh, en op een uh, uh, poont, oh. hè? Dus, uh, nou ja, zover meer informatie. Kan je vinden op www.omroepkiezer.nl. Kan je die test zelf invullen. En um, weet je welke omroep bij jou past? Zondag in zie je hem Zandvoort. En hier is Fleetwood Mac. En big love. Looking out for love, In the night so still. How build you a kingdom in that house on the hill, looking out for love, big big love. You say that you love me and that you always will. Thank De nieuwe single van Nick en Simon. En dat nummer was uh, verbonden aan het ambassadeurschap voor, uh, voor de vrijheid van Nick en Simon. Ze deden deze ook in, uh, in Haarlem tijdens het bevrijdingswop vorige week alweer. Wat gaan een week toch ook weer snel. Zo meteen hier bij Zonnige Kemland. Het sportnieuws je hoort het naar de nieuwe Julian Muziek. It's a long time I'd say to have to make a living to find a better way. Opportunity knocks when it's the last thing you want. Nobody looks for love in a Chinese restaurant. Five foot seven and a smile like a beauty queen from a movie scene, Madonna, 1983, if you know what I mean. 55 minutes and she lit a cigarette. Said a thing I'll never forget. Everybody wants to be famous. Live out their lives in the heat of the sun. Be a someone you see a chance and you take it. Everybody can dance. Everybody can sing. Everybody can be famous like me. I'm done with Monopoly. Look where it's got me. Suit, jacket, and tie with a mortgage 20 feet high. I could have been a painter, a Beethoven, a Mozart. Could have been a contender instead of attending seminar 29 years and I still don't know what I want. Looking for love outside the same Chinese restaurant. I can still see her climb in the cab and out the rain. I can see her roll down my window to Everybody say Everybody wants to be famous. Everybody wants to be famous. En we gaan verder met het uh, sportnieuws. Wat is gebeurd internationaal en nationaal. En we beginnen met voetbalnieuws nationaal. Want de graafschap is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De Superburen kwamen in eigen Vijverberg niet verder dan 1-1 tegen Den Bosch. Serena Williams heeft zondag het ten tennis toernooi van Madrid gewonnen. In de finale rekenen de als negende plaats Amerikaanse af met wit-Russe Victoria Asaranka. De nummer 1 van de plaats plaatsinglijst deed dat in twee sets, 6-1 en 6-3. En George Laken stopt als bondscoach van België. De trainer maakt zonder bekend een contract voor drie jaar getekend te hebben bij Club Brugge. En ik denk dat dat wel goed nieuws is. Want ik vind het echt, ik vind het zo raar. België presteert al jaren echt zeer matig. Terwijl ze echt een ontzettende goede ploeg hebben Al, ja. Bijna alle internationals spelen Op gewoon op wereldtopniveau ja. Ze hebben een goede, een goede keeper Die Courtois van, uh, van Atletico Madrid Die heeft de Europa League gewonnen Ze hebben die Compagnie, die speelt bij City Nou, Dan hebben ze Jan Vertongen Ze hebben die Fella Eni, die speelt bij Everton Noem maar op, het is echt een wereldteam We staan niet eens op het EK Dus misschien uh, nu een nieuwe trainer komt uh, Gaan ze dat beter doen Over voor uh, twee jaar wereldkampioen misschien wel Ja, dat gaat wel heel snel denk ik maar het is echt een talent van de ploeg allemaal, jongen. Gast ook. Roel stapt over van Schalke naar Vuur naar Club Al-Sat in Qatar. Dat heeft de Aziatische club zondag laten weten. Een 34-jarige oud-international van Spanje tekent een contract van die, voor een jaar. Raul is al in Qatar aangekomen. Geld, hè. Geld, geld, geld. Waarom ga je anders in Qatar voetballen? Geld mag niet gelukkig, zeg. Je. En Borussia Dortmund heeft na de laatste... Of na de, na de land Jeetje... <laughs> Borussia Dortmund heeft na de landstitel ook de Duitse beker. De DFB-pokal veroverd. De ploeg van uh, trainer Jurgen Klopp versloeg Bayern München met een overtuigende cijfers 5-2. Dat heb uh, ik niet verwacht. Robben gescoord uit penalty, maar het uh, uh. is geen goede generaal hè, voor de Champions league finale. Nee. is een rij zaterdag voor de 18e keer in het historische kampioen van Turkije geworden. De ploeg van trainer Fatim Terim. Over de titel, een doelpuntloos gelijkspel bij Veen En, en heb je het meegekregen? Ik denk het niet. Nee. Ik kijk geen nieuws. Nee, maar ik heb Na die wedstrijd ah. uh, zijn de rellen uitgebroken. Sporters zijn het veld opgekomen, ik denk van Galatasaray, en uh, van uh, Venebache -Vene bedoel ik. En uh, helemaal uit de hand gelopen. M1 moest op het veld, dus ze hebben met vuurwerk gegooid. Ze hebben al die stoelen uit de stadion getrokken op het veld gegooid. Is leuk hè, die uh, Dirkse competitie. Maar natuurlijk feliciteren wij feliciteren uh, Galatasaray met het kampioenschap. Ja. Nou, um, zometeen... Muziek van um, Rutja Kot, Ken je haar nog? Ja, lang geleden. Ze doet nu ook mee met de beste zangers van, uh, van Nederland. is ook weer een nieuw seizoen bezig op tv. En um, ja, bekend zit, hoor je zo meteen Vrede. Maar we gaan nu eerst even lekker een lekker danslaatje draaien. Een beetje terug naar de zomer. Eric Priest, dit is Piano. send the beastie boys make some noise <laughs> I'm getting older, I'm getting older, competition is waning. I got the ball in a the lane Op ZFM en nieuws over de Beastie Boys Want de afgelopen week is Adam Joff Joch, ik hoop dat ze het zo goed uitspreekt Hij is ook wel bekend als MCA Op 47 jarige leeftijd overleden De rapper van de Beastie Boys Leed aan kanker in zijn linker clear. natuurlijk veel op gereageerd En Coldplay Misschien wel de populairste band ter wereld Heeft een, een, liedje, aan, heeft een, een liedje Van hun gecoverd, Fight for your right En deed het helemaal In hun eigen Coldplay stijl En dat ging zo school and you don't want to go, and you ask your mom please, but she still says no, she missed two classes, but no homework, and you teach and his class like it's some kind of jerk. You gotta fight for your right to party. <laughs> hey, pops, your pops got you smoking, and he said, No way. Oh, that hypocrite smokes two packs a day. Threw away your best pull, no man. But you gotta fight for your right to party. You gotta fight for your right to party. That's the clothes you're gonna wear I'll kick you out of this house If you don't cut that hair Cause your mom busted in and said What's that noise? I said, mom, you're just jealous It's the beast in Boys ik zei mom, you're just jealous, it's the Beastie Boys. So send it all our love to the Beastie Boys. Ah, geweldig gedaan zeg. Coldplay met de Fight for Your Right to Party remix. Um, Ter nagedicht uh, is aan, uh, van MCA van de, van de Beastie Boys. Die is uh, overleden, overleden vorige week. Hey, nieuws over een nieuwe app. Tegenwoordig heb je overal een app voor. En vorige week is er een speciale app beschikbaar gekomen... waarmee je huidkanker op zou kunnen sporen. Met deze app kun je moedervlekken controleren op kwaadaardigheid door een foto van te nemen en te vergelijken met een groot aantal voorbeelden. Die worden dan stuk voor stuk uitgelegd. Door regelmatig een foto te nemen... kan eventuele verandering van de vlek worden waargenomen. Bij het verdachtste moet je naar de huisarts. Dus uh, tegenwoordig heb je echt overal een app voor... Het, uh, die app is te vinden op uh, de iPhone, dus als je Android hebt heb je pech. Misschien komt die later nog. En het, uh, die app heet Huidmonitor. Zondag aan Kermeland en hier is Spendo Ballet. ...op ZFM... ...Only When You Leave... ...zo meteen... ...uur 2 ...of uur 3. ...en laatste uur zondag in Kermeland... ...met onder andere... ...de evenementen voor Zandvoort en omgeving... ...wat is er te doen hier in Zandvoort... Maak ik weer eens even kennis laten maken... ...met een onwijs leuk beentje... ...ze komen uit Denemarken... ...staan op Pinkpop... ...dat wordt gehouden tijdens het Pinkster weekend... Dus ik ga ze zien... ...de zangeres ziet er ook heel erg leuk uit... ...ze is blond... ...ik heb het over Astroid Galaxy Tour... ...en een nieuwe single... Major.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 Mariel Hagerman met het NOS Journaal. Het Oegandese leger zegt dat het een leider van de terreurbeweging Verzetsleger van de Heer heeft gearresteerd. Het is een generaal die volgens kenners in de top 5 van Jozef Koni's rebellenleger zit. Volgens het Oegandese leger had de generaal toen hij in een hinderlaag liep een machinegeweer en wat munitie bij zich. Hoe de arrestatie in is... zijn